1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het CDA lijkt bij de gemeenteraadsverkiezingen in de fusiegemeente Schagen de grote winnaar te worden. De einduitslag is nog niet bekend, maar het CDA laat de VVD en de PVDA ver achter zich. Bij de vorige verkiezingen, in de drie gemeenten die nu samengaan... was het CDA nog de derde partij na de VVD en de PVDA. De afgelopen dag werd in drie fusiegemeenten gestemd. Naast Schagen waren dat Goeree overvlakke en Molenwaard, ten oosten van Rotterdam... In die beide gemeenten is de SGP de grootste geworden. Op Goeree over overflakkee krijgt die partij zelfs 9 van de 29 zetels in de raad. De VN-veiligheidsraad is blij met het bestand dat Israël en Hamas hebben bereikt. In een verklaring heeft de raad beide partijen opgeroepen... het bestand te blijven naleven en met elkaar in gesprek te blijven. De Veiligheidsraad prees VN-topman Ban Ki-moon voor zijn inspanningen. Ban was deze week in het Midden-Oosten om druk uit te oefenen op Israël en Hamas... Het bestand ging vijf uur geleden in. In het eerste uur werden er nog enkele raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd. Maar sindsdien is het voor zover bekend rustig. Ban Ki-moon is nu in Jordanië. Hij deed daar een beroep op Israël en Hamas... om terughoudendheid, geduld en begrip voor elkaar te tonen. De aandacht moet volgens hem nu vooral worden gericht... op humanitaire hulp aan de getroffen burgers in Gaza. De Facebookpagina van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is niet meer online. Mogelijk komt dat door de negatieve reacties op zijn beleid, vooral over het conflict in het Midden-Oosten. Maar dat kan zijn woordvoerder nog niet bevestigen. Afgelopen weekend schreef Timmermans op Facebook dat hij begrijpt dat de emoties hoog oplopen, maar dat er ook een grens is. Ik hoop dat die niet te vaak wordt overschreden, zei Timmermans, want anders kan ik niet doorgaan met deze pagina. Het weer, vooral langs de kust, veel wind. Het is overwegend droog, minima vannacht rond 5 graden. Overdag zonnige periode en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin in het komende uur Turkije centraal staat. Turkije door uw ogen. Het vakantieland, het land met de rijke cultuur, de economische grootmacht... het land van de verschillende etnische groepen... het land van de Turkpoppen en het land van de bijzondere keuken. Of misschien wel uw land, waar u af en toe naar hebt met uw verhalen over Turkije op 0800 1121 0800 1121 mail naar kazaluna.ncfh.nl of twitter met hashtag kazaluna. En bij mij is ook nog steeds de gast Frederike Geerdink. Zij is sinds 2006 correspondent in Turkije, aanvankelijk in Istanbul... en sinds dit jaar in de Koerdische hoofdstad Diyarbakir. Er komen veel mailtjes binnen, Frederike Vittro, als we daarmee beginnen. En wat zou jij nog graag van luisteraars willen horen, trouwens? Ik vind nog wel even leuk om te weten... Oh, wat wil ik van luisteraars horen? Och ja, wat ze, wat ze maar te zeggen hebben over Turkije, dat, dat weet ik niet zo goed. Um, het is een vrij land. Zeg wat u wilt. Kijk, <laughs> nou, met die oproepen in uw oren uh, kunt u dus bellen. 0800 1121, twitteren met hashtag Kazaluna of mailen naar Kazaluna.ncv.nl. En dat deed bijvoorbeeld uh, meneer Moldkamp. En meneer Moltkamp schrijft... Uh, ik mis iets bij de Turken. Ik heb gemerkt dat Turken zich nogal terughoudend en bescheiden opstellen. Dat is eigenlijk een valkuil want de Turken komen uit een grote natie... met een zeer oude cultuur. En op de achtergrond is er altijd de islam waar elke Turk op terug kan vallen. En vaak tonen ze een wat misplaatse, misplaatste hulpeloosheid. En ik mis hun blijk van een grootse afkomst, schrijft meneer Montkamp. Ja, hulpeloosheid. Ik vind het wel een... Ik denk niet dat dat makkelijk een Turk te vinden is die het daarmee eens is. Want ze zijn juist ook heel erg trots. Maar, maar ook wel zo trots dat je er misschien juist ook soms wel een beetje hulpeloosheid in zou kunnen zien. Dat weet ik niet. Maar ik, heb, ik zou zelf niet zo snel dat woord gebruiken om... Uh, maar herken je het beeld dat meneer Motkamp schetst van... Uh, ze zijn misschien wel he, ze zijn trots, zeg jij, ja. maar meneer Motkamp zegt... ja, ik vind ze een beetje bescheiden, terwijl ze zo'n grote cultuur hebben... om op nou, te vallen. Ja, ik denk wel dat, um, dat ze misschien meer vertrouwen zouden kunnen hebben... in, um, in meer democratie en dat, en dat hun land... Um, al bijna 100 jaar bestaat en dat het echt niet zomaar... van de kaart geveegd gaat worden, wat toch een soort angst is... sinds de Eerste Wereldoorlog, sinds het uiteenvallen... sinds uh, buitenlandse mogelijkheden, mogelijkheden zich uh, in Turkije vestigden en Atatürkse eruit mepte. Die tijden zijn wel voorbij. Je hoeft niet zo bang te zijn dat het land uit elkaar valt. En je kunt ook, als je andere groepen dan Turken rechten geeft... wil dat niet zeggen dat je land uit elkaar valt. Je kunt ook een eenheid in verscheidenheid zijn. Maar daar hebben Turken niet zoveel vertrouwen in. Dat nee. vind ik wel eens jammer. Nee, want, want ze, ze zijn dan toch bang dat dat land uit elkaar valt. Ja. Uh, kan die, die etniteit Turkije, hè, met daarin al die verschillende uh, bevolkingsgroepen... kan die ook uh, sterker worden door trots te zijn op de geschiedenis van voor Atatürk? Ja, en dat is er ook wel. Op het grote Ottomaanse Rijk bijvoorbeeld? Ja, dat is, jawel, toch de, de, de, dat is de, hè, er ook wel hoor. Turkije is toch een erfenis daarvan uiteindelijk. Ja, ja, ja. ja. Nee, en dat is er ook wel. En dat wordt ook uh, de laatste tijd wel weer een uh, beetje uh, meer in herinnering gebracht. Onder andere ook met een heel erg uh, populaire uh, soap over een van de sultans. En uh, ja, maar die trots is er ook wel. Ja, die, trot die trots ja. is er. En je zegt ja. iets meer zelfvertrouwen uh, over, over Turkije als nazistaat. Ja, dat is echt niet zomaar weg, hoor. Nee, nee, nee. Dat, dat ben je dus in die zin wel eens met uh, meneer Moldkamp. Dan een mailtje van uh, Martine Vreken uit De Beeld. Zij schrijft... Uh, ik bevind me eigenlijk weer even in Turkije. Ik ben in 1994 op vakantie geweest. En alle herinneringen komen weer boven tijdens de uitzending. Ik vind Turkije een heel mooi land met een vriendelijke en gastvrije bevolking. Een heerlijke keuken en een mooie cultuur. Ik ben in steden geweest, maar ook in heel kleine dorpjes, ook in de bergen. Ik heb een klein gedeelte van het land gezien, want het is een heel groot land... en ik heb er ja. erg van genoten. Um, dit, dit is het mooie Turkije, hè? Het, het, ja. het vakantieland Turkije. Herken ja. je dat beeld ook? Ja, ja, absoluut. Ja, ik ben niet zo erg van de plekken waar veel Nederlanders naartoe gaan... van de, van de strandplekken en zo, dus maar meer daar van is de dorpjes ook waar Martine Vreeke geweest is. Ja, je ja en je hoeft niet eerst heel veel weg van het, uh, van het bomvolle strand... Om, uh, om in mooie dorpjes te komen... In, uh, ja, en het rondreizen in Turkije is ook gewoon... Heerlijk in zo'n busje met een muziekje erbij. Ja, uh, met een muziekje erbij. Ja, ik klets even naar het muziekje. Ja, dat het muziekje, daar gaan we straks. Je hebt het muziekje, dat wil je heel graag laten horen? Ja, dat is je krijgt ja, het straks. Ook als je op reis bent. Ja, kijk, kijk, kijk. Nou, straks, dan, dan, dan, zijn we dus eigenlijk op reis met dat muziekje in dat ja. busje. Maar ik wilde eerst nog even weten: Martine Vreek is dus in 1994 daar geweest. Stel ze gaat nou nog een keer naar Turkije. Heb je een, een, een, een tip voor haar waarvan je zegt: ga dan daar eens kijken? Ja, ik, ik zou mensen wel naar het Zuidoosten sturen. Want het is heel mooi. Het heeft ook heel veel geschiedenis. En um, ook van, van oude beschavingen. Er, er worden ook heel veel opgravingen gedaan in die buurt. dus heel veel te zien wat dat betreft. Uh, de natuur is heel erg mooi. Um, en het is er uiteindelijk niet onveilig. Dus ga dus, die uh, eens bekijken, zeg je eigenlijk. Ja, ja. Het is, uh, en, en Diabakker is ook... Ook dus een hele mooie stad. En, en mensen vragen me wel, sinds ik daar woon ook, van is het eigenlijk wel veilig? Ja, het is gewoon veilig. Het is veiliger dan Amsterdam gewoon. Ja, ja niet met die demonstraties en het de traangas. Maar nee, over het algemeen nee Dat hoef je gewoon... niet in te ademen, hè, ja. als je niet wil. Nee, nee als je, je kunt er ook gewoon wegblijven. Maar als journalist ga je er dan juist naartoe. Hè. Nee, nee. Maar Diabakker als, als eigenlijk ook wel toeristische tip dus. Absoluut. Het is ja. de moeite waard. Ja. ja. Dan heb ik aan de telefoon Azad Goeienacht. Goeienacht met Azad. Azad, jij bent uh, zelf uh, van Koerdische afkomst, hè? He? Ja, het klopt. Kom je ik kom, uit Turkije? Uh, niet uit Turkije, maar uh, ik kom uit Zuid-Koerdistan. Dus Irak is gedeelte van Koerdistan. Oké, okay, oké. Okay. En, en, en welke uh, kijk heb jij op Turkije? Uh, nou, kijk, ik wil eigenlijk... Uh, reageren een beetje op uh, wat Frederike gezegd heeft... over dat uh, mensenrechten, hè? Mm -hmm. Kijk, uh, onze probleem, het Koerdische probleem is geen mensenrechtenprobleem alleen. Het is gewoon een politiek probleem. Er, er uh, wonen in Turkije alleen misschien meer dan 20 miljoen mensen, dus het gaat niet om klein groep. Nee. Zoals uh, Erdogan en de anderen nee. voor Erdogan hebben altijd gezegd tegen Europa: het gaat om kleine groepen terroristen ofzo. En PKK wordt beschreven als terroristische organisatie. Kijk, uh, Frederik zit ook in Diyarbakar, ook uh, in, in Jezir of Hakari of andere steden van Kurdistan. Uh, PKK is de grootste. Koerdische partij in Turkije, als wij willen of niet. Ik ben geen lief van bijkaken, want ik kom niet uit Turkije. Maar wij moeten gewoon de waarheid vertellen. Heel vaak worden door de Nederlandse journalisten de waarheid niet verteld. U hebt ook in het begin zelf gezegd: wat willen de Koerden? Wij, wat wij willen is dezelfde rechten wat u op dit moment hebt. In Nederland. Mm -hmm. uh, als, als dat, ik, ik, ik vraag even aan, aan Frederike, want zij zit hier natuurlijk ook. Uh, uh, herken je dat beeld dat Nederlandse collega's, want dat zegt als dat eigenlijk, dat Nederlandse collega's van jou uh, het, het totale beeld niet, niet laten zien? Nou, het, het is natuurlijk ook. Um, ja, het klinkt een beetje banaal, maar je moet het ook allemaal maar zien te verkopen. En, en uh, ja, er is gewoon niet zo heel erg veel belangstelling voor. Daar, da, dat is dus ook het punt met, met dat het gevreemd wordt als een terroristisch probleem. Ja, Kijk, ik kan mijn stukjes aan het om... ANP... Even, even naar, naar Frederik Luister. Ja, okay. ik, uh, ik kan mijn stukjes aan het ANP ook verkopen... Um, als er weer zoveel militairen omgekomen zijn... of als er een grote bomaanslag is of zo. Want, want dat is het harde nieuws. En die mensenrechten schendingen, Dat is geen hard nieuws, want het duurt al zo lang. Laat staan de achtergrondverhalen uh, uh, uh, over verwoning. Achtergrond. En dat is, ja, dat is heel moeilijk om daar aandacht voor te krijgen. Ja, dat klopt, dat is wel waar. En dat, dat daarom wil ik dus ook dat boek schrijven. Ja. Omdat ik als journalist zelf ook aan het eenzijdige beeld meewerkt door al die ANP-stukjes die ik tik. Van dat klopt niet, weet je. Nou, ik draag bij aan, aan het beeld wat, ik, wat eigenlijk eenzijdig is. Dus daarom wil ik ook dat boek schrijven. En dan heb ik ook die website om om ook de andere kant te laten zien. Ja, want ja. eigenlijk zeg jij dus, Frederik, het zijn zij niet zozeer de Nederlandse journalisten... die niet de waarheid willen opschrijven... of niet een uh, concreet beeld van de situatie willen, willen brengen. Alleen, het Nederlandse publiek is eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Ja. Dat is wat ja. jij zegt. Mijken je dat ook, een... Azad? Nee, kijk, uh, het komt bij mij over... als de journalist uh, iets schrijft wat niet waar is. En ik weet dat wordt gewoon meestal gekeken naar de... Uh, Eigen belangen van de krant of van. Uh, weet ik veel, Turkije die van de NATO is of, of zo. Maar eigenlijk, ik mag mij heel. Ik word heel kwaad daarover. Want, kijk. Een journalist moet gewoon onafhan onafhankelijk schrijven wat hij ziet. Ja. wat gebeurt. En nee. heel, heel vaak wordt eigenlijk kijken, meer uh, pro-Turkije dan, dan gewoon algemeen uh, of de waarheid vertelt wat daar gebeurt eigenlijk. Maar jij zegt dus, dus het... niet alleen uh, Nederlandse journalisten schrijven te weinig over Koerdistan of, of, of, of schrijven eenzijdig over Koerdistan. Jij zegt zelfs ze uh, verdraaien de waarheid. Frederik, wat is jouw nou, ervaring? Nou, ik kan me zijn frustratie helemaal voorstellen. Want ik hoor dat dus ook vaak als ik ergens ben bij een demonstratie of bij een begrafenis... of bij wat dan ook. Um, en dan kom ik met een bloknoot aan... en oh, je komt uit Nederland. Oh, en dan komen de mensen naar je toe. Schrijf dit op, schrijf dat op. Laat het mensen weten wat hier gebeurt. Ja, nou, dus ik kan me zijn gevoel helemaal... Ik maar kan het me helemaal de voorstellen. waarheid verdraaien? Gebeurt dat bij Nederlandse journalisten vaak, denk je? Um, nou, ik heb, nou, ik zie het mijn collega's niet, uh, niet doen. Nee, nee, nee. nee. nee dus, uh, als dat, maar uh, het is Frederik... wel zo dat er natuurlijk een eenzijdig beeld geschetst wordt... omdat... omdat ja, de zijn gewoon geen keihard nieuws zijn. Ja. Nieuws, uh, en dat, dat is de, de pijnlijke zowel. waarheid van de journalistiek. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Azad, uh, hoe lang ben jij nu in Nederland? Uh, heel lang eigenlijk, 30 jaar. De, 30 jaar. En wat maakt jou een trotse Koert, slotte? Ik ben heel trots Koert, ja. En wat maakt jou een trotse Koert? Nou, uh, als ik naar uh, Zuid-Koerdistan, kijk, Iraks-Koerdistan. Iedereen ziet binnen twintig jaar, wat hebben wij allemaal bereikt? Mm -hmm. als, je, als je naar Koerdistan gaat, Iraks-Koerdistan en Baghdad... dan ziet u zo'n grote verschil als of naar van Europa naar Afrika gaan, Zo'n grote verschil. Wij hebben bewijzen dat wij onszelf ook besturen. Wij hebben de Turken, Arabieren, de pezen voor niet nodig. Je, je mooi, punt mooi is gezegd, duidelijk, uh, Azad. Dank je wel. En uh, dank voor het ja. bellen. Ja, maar ik was eigenlijk niet klaar. Als nee, ik... nee, dat begrijp ik, Azad. Maar er zijn nog meer bellers die ik ook graag een uh, uh, kans wil geven... om in gesprek te gaan met uh, Frederik. Je, je punt is duidelijk. Je zegt, wij kunnen onszelf prima besturen. En er zou meer informatie over uh, de Koerdische kwestie... in de Nederlandse pers moeten komen. En meneer, ik wil alleen één woord zeggen, hè? Eén woord al nog. Ja. Nou, één ja. zin vooruit. De, de Oorlogen. Wij zijn nooit begonnen met oorlog, niet tegen Irak, niet tegen Iran, niet tegen Syrië, maar altijd als wij als minderheid in een van die vier landen wil al een beetje meer uh, vrijheid of democratie, dan komen al die landen met hun de nieuwste wapens, modernste wapens tegen ons. Dus eigenlijk, als u de eh, geschiedenis van Koerdistan bekijkt, bekijkt... alle oorlogen zijn gewoon be begonnen... toen de Koerden iets meer rechten of mensenrechten willen hebben. Azad, dankjewel. En een goede nacht nog. Van Azad naar Mehmet. Mehmet, goede nacht. Ja? Dag, hoor, hoor je mij Mehmet? Ja. Nee, ik, ik krijg geen verbinding met Mehmet Volgens mij... Eh, uh, ja, nu heb ik Ja, heb ik. ja, ja, ja ik daar ben je. je. <laughs> Hallo, goeienacht. Goeie Het kost even moeite om elkaar uh, echt van de lijn te krijgen. Is, is de radio uit, uh, Mehmet, bij jou? Ja, ik gooi, de, ik gooi hem even uit. Ja, gooi hem even uit. Nou, ik, uh, Uitgegooid. ik sta even buiten. Goedemorgen. Uh, heel goed. Goedemor, oh. Goedemorgen, Mehmet. Uh, ja. Wat wil jij vertellen over, over Turkije? Ben je, ben je van Turkse afkomst? Nou, ik ben een uh, Turkse afkomst inderdaad, ik ben geboren getogen hier in Nederland. Ja. En ik uh, volg... Dat hoor ik ook uh, een beetje. Sorry? Dat hoor ik ook een beetje, dat je hier getogen, geboren en getogen ja. bent. Rotterdam nou, toevallig? Ja. Ja, ja, dat dacht ik al. Ja. Een echte rotje knort. <laughs> ja, ja, precies. Ja. <laughs> hey, ik heb even een vraagje. Ja? Ja. Ik hoorde mevrouw Frederik en u zelf ook uh, over uh, Koerdistan praten. Ja. Uh, ik wil dus weten in, in welk continent dat ligt, joh. Ik ken hem op de Atlas niet vinden. Hoe bedoel je? Ja, uh, zoals ik het zeg. En ik hoor uh, hoofdstad van Koerdistan, Diyarbakir. Nou, volgens mij is Diyarbakir een doodgewone stad van Turkije. Uh, Frederik, Mehmet ja, zegt, uh, ja. Uh, ja. hoezo hoofdstad van ja. Koerdistan? Het is gewoon een stad van Turkije. Ja, ik heb, ik heb het woord expres uh, niet in de mond genomen, want ik weet uh, hoe ontzettend gevoelig dat ligt. Nou, ja, um, gevoelig. Uh, dat is de feit. Dat is de waarheid. Ja, maar mag ik dan even reageren op wat je zegt? Ja, tuurlijk. Gaat u gang. Ehm... Um, Kijk, het klopt hè. Als je de atlas uh, erop naslaat, dan zie je daar nergens Koerdistan staan. Um, als je naar Noord-Irak gaat en, en naar het parlement gaat, dan staat er met grote letters Koerdistan boven. Dus in die zin bestaat het daar wel. Oké, okay, een hebt land. Het over en, nee, maar wacht even. Ik heb nog iets toe te voegen. Een land, een land bestaat niet uh, alleen bij de gratie van erkenning door de internationale gemeenschap, Koerdistan bestaat wel in harten van Koerden. En okay. daarom zeggen mensen ook vaak dat ze um, in Koerdistan wonen... als ze in Zuidoost-Turkije wonen. En als ze zeggen, ik woon in Koerdistan... wil dat niet zeggen dat ze niet tegelijkertijd ook in Turkije wonen... want het weten ze ook wel. Maar in hun, in hun hart... Koerdistan leeft in de harten van mensen. Mechmet, en, het staat, en het staat niet in de atlas, maar in die zin kan een land ook bestaan. Mehmet, uh, kun, kun je ja? je daar iets bij voorstellen? Nou ja, daar kan ik wel wat bij voorstellen, maar ik vind het eigenlijk gewoon helemaal niks, eerlijk gezegd. Want ik heb zoiets van, ik hoor uh, bijvoorbeeld ook over PKK. Nou, uh, in mijn ogen, als jij ergens bommen neerzet, als jij bepaalde dingen opblaast... ...dan ben jij in mijn ogen een terroristische groepering. En ik vind het jammer dat dat uh, door mevrouw Frederik ook uh, niet erkend wordt... maar. Uh, hè, dat dat gewoon iets doodnormaals is. Ik hoor een meneer Azad spreken. Die is een Irakees. Die heeft het wel over Turkije. Nou, in mijn ogen heeft hij ook geen recht om op te spreken. Joh, probeer het in je eigen land. Nou ja, iedereen heeft recht om te spreken. recht om te spreken. Waar je ik, ik vind het een beetje vreemd, ook eerlijk gezegd. En, uh, kijk, hm. het, het is zo makkelijk praten, vind ik. Uh, voor groeperingen. Joh, wat willen ze nou nog meer? Een heleboel dingen is al... He, uh, ...op gang ge gezet door dit parlement. Dus ze hebben zelfs, uh, ze zitten in het parlement, dus ze hebben, uh, gemeentes en steden hebben ze, uh, zijn, mensen van die groeperingen zijn gekozen. Maar wat doen ze? Behalve dan he, dat ze op de bergen zitten en, en het terroristische gebeuren nog steeds voortzetten. Ik bedoel, kom op, als je echt goed voor die mensen wilt zijn, doe wat, praat. Uh, met praten ja, maar dat, ja, maar dat doen ze. En ondertussen belanden ze daarmee dus in de gevangenis. Want de mensen die je zegt van de Koerdische Partij... die hebben er dus uitdrukkelijk voor gekozen... om niet de wapens op te nemen, maar de politiek in te gaan. En, en ze zitten in het parlement, maar niet allemaal. Want een deel van de parlementariërs zit in de gevangenis. En ze hebben gemeentebesturen, maar een deel van de burgemeesters... zit in de gevangenis. En dat zijn niet de mensen die de wapens opgepakt hebben. Nee, oké, okay, maar waarom zitten ze dan in de gevangenis? Omdat ze, Omdat, uh, om... Omdat ze die, dat soort groeperingen juist wel steunen. Jawel, maar als je zegt dat je ergens achter staat, wil dan is dat in staat vrijheid van meningsuiting. En dan moet je niet voor in de bak belanden. Nou ja. Mechmed, mag, mag ik wat vragen? Uh, uh, ja, stel tuurlijk. nou hè, dat, dat die PKK niet meer actief zou zijn. Althans, niet als terroristische groepering actief zou zijn. En uh, uh, het gesprek zou het werk moeten doen om uh, uh, de positie van de Koerden te versterken in Turkije. Zou je daar uh, uh, minder moeite mee hebben? Ik, zou, ik heb daar absoluut mee. Want ik heb een heleboel Koerdische vrienden. En in Turkije, waar ik ook naartoe ga... heb, heb je een heleboel mensen... Een heleboel Koerdische mensen die daar gewoon hun werk doen. Die daar gewoon leven. Maar het is niet alleen met Koerdische. Je hebt Armenen, je hebt Grieken, je hebt Engelsen... je hebt uh, Joden, je hebt Katholieken... je hebt Sunniten, je hebt Alewiten. Noem maar op. Ik bedoel, iedereen die... ...in het land, zoals hier in Nederland, gewoon zijn werk doet, is van harte welkom. En, en, en als je dan denkt van, hey, ik ga even een paar uh, agenten neerschieten... ...of ik ga daar hier, hier en daar wat bommen neerzetten, zodat ik een eigen Koerdistan wil hebben... ...joh, schuif dan door naar Iran-Irak en uh, verlaat dat land alsjeblieft. Mehmet jij zegt iedereen is welkom uh, in Turkije, uh, uh, maar je moet geen bommen gaan neerleggen. Maar nee, dat... ik niet. Nee, dat, dat, dat, dat is jouw uh, uh, standpunt wat dat betreft. Ik wil van jou ook graag weten, ik vroeg dat het uh, aan zat net ook, waarom hij een trotse Koert is. Waarom ben jij een trotse Turk? Waarom ik een trotse Turk ben? Ja. Nou, uh, sowieso van ons, vanuit ons geschiedenis, Rijk mm -hmm. 626, uh, 28 jaar, dacht ik, uh, regeren over uh, heel de wereld, eigenlijk. Ja. En waar ze ook naartoe zijn gegaan, hebben ze vrede en rust gebracht. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, onze Turkse republiek. Als je kijkt, uh, joh, we hebben in principe uit niks maken wij geen problemen. Dat is met Syrië exact hetzelfde. Dat is met Griekenland toen de tijd ook voortgekomen. Als jij problemen zoekt zoals de koerden wat PKK steunen, niet alle koerden vooropstellen, stellen, ja, dan heb je een probleem, want Turkije is gewoon T Turkije. Dat hebben wij zo overgekregen. We gedragen gekregen van onze voorouders, daar hebben die Koerden ook, de ouders van de Koerden, die nu de PKK misschien steunen, hebben daar mee gedaan. We hebben toen de tijd uh, de Engelsen, de, de Fransen met de Eerste Wereldoorlog de zee allemaal ingejaagd. Maar jij zegt eigenlijk, Mehmet, voordat wij helemaal de geschiedenis van Turkije gaan doornemen, je zegt ik ben een trotse Turk en ik ben ook trots op die Turkse republiek. Tuurlijk, we zijn daar goed bezig. Mechmed, na een trokse, trotse Koert hoorden we nu ook een uh, trotse Turk. Mechmed, uh, dankjewel voor het bellen. Ik uh, bedank uh, voor het uh, luisteren. En uh, nou ja, fijne nacht verder. Ja, dankjewel. Tot een andere keer. Dag. Dag hoor. Van Mehmet naar Peter. Goeiedag Peter. Uh, Goedemorgen. Uh, ik ben zelf een uh, PVV-stammer. Ja. Uh, ik kan het hartstikke goed vinden met een uh, Turkse dame. Oh ja. Uh, <laughs> ja, En we hebben het dan ook over uh, de, ja, de PVV. Ja. En, en wat en vindt zij, die Turkse dame van de PVV? Uh, zij zegt als ze in Nederland zou wonen, zou ze ook uh, de PVV stemmen. Oh. en waarom? Uh, ja, en waarom? Nou, uh, zij... Zij vindt het een schande dat de Turkse dames in Nederland met een hoofddoek lopen. Want ook, uh, wij zaten dus per webcam, zij heeft nooit een hoofddoek op. En zij zegt dat zijn um, Arabieren met een Turks paspoort. Want en ze woont zelf in Ismir. En dat, dat schijnt een hele moderne stad te zijn. Ismir. Ja, dat vertelde uh, Frederike ook. In ja, deze en je uitzending. raakt precies ook waarom het eigenlijk ook geen moderne stad is. Maar goed, dat is misschien een tegen. Tege ja, tege een tege maar. Tege maar, maar wij, wij zijn al meer dan twee jaar goede chat vrienden. Zij weet van mij dat ik de PVV sta. Ze wil nooit meer een, een Turkse man zegt. Ze, ze zijn oh. ontzettend. Nee. Wat ze gaat er ze... wat worden tussen jullie, hè Peter? Nee, nee, nee want nee? Ik, ik heb een ik heb een vriendin en dat weet ze ook. Oké. Okay. Maar uh, ze heeft een, uh, een Engelse vriend gehad. Ze heeft een, uh, een Noorse vriend gehad. En, en ze zegt, uh, die zijn veel terughoudender. Ze respecteren een vrouw meer. Mm -hmm. en als je in Turk... Ze heeft zelfs trouwens op een bank gewerkt. Ze, ze praat beter Engels dan mij. Ik heb uh, een HBO-opleiding, maar ze praat nog beter Engels dan mij. Maar ze zegt, uh, de, de... ze is in Amsterdam geweest. En ze zegt, uh, de, dit, zijn geen, uh, dit zijn geen Turkse dames. Dit zijn geen Turkse heren. Maar in Turkije zelf wonen, dus heel veel Turken, met een Arabisch paspoort. En zij is zo... Ja, zij is zo vies op de Arabieren, zegt ze. Oh, oh, oh. Ja, maar ja, dat, ja dat, ik bedoel, ik vind dat iedereen er op deze wereld uh, mag wezen. Maar goed, dat, dat uh, vies zijn op mensen, ik weet het niet. Dat is niet, zou niet zo mijn uitspraak zijn persoonlijk. Maar we, we, we, reageer eens, Frederik, op wat Peter zegt. Uh, uh, uh, de, deze Turkse vriendin... Ja, dat is wel, van, wel van... grappig om te zeggen van um, al die Turkse vrouwen in Nederland lopen met een hoofddoek. Maar de Turkse vrouwen die niet met een hoofddoek lopen... die worden door dat vooroordeel vaak voor Spaanse of Italiaanse dames aangezien. Maar er zijn dus ook gewoon vaak Turkse. Oké. Okay. Ja. En, en jij, zei nog, ja. Ja. jij zei ook nog... Jij zei ook dat Ismir een heel moderne stad is. Hè? Dat zei je, Peter. Dat, dat bevestigt ja. Frederik ook. Maar zeg jij, Frederik, er is ook een andere kant aan. Ja, want Ismir is inderdaad een moderne stad... in de zin dat het geen uh, heel erg religieus-conservatieve buurt of zo heeft... Um, maar Ismir is ook wel de stad in Turkije die het meest vasthoudt aan de principes van Atatürk. Die een ja, beetje ja. outdated beginnen te raken, zullen we maar zeggen. Ja, ja, dus en, het en, ook... daardoor, en daardoor dus um, um, schat ik die vrouw met de hoofddoek wel eens moderner in dan het kortgerokte... Uh, um, de kortgerokte Ismierse vrouw die net van de kapper komt... en met dansende krullen op hoge hakken ja, over de boel schrijft. zeg maar. Zij is helemaal geen kortgerokte vrouw. Nee, nee, nee, nee, ik heb het niet over haar per se. Ik heb het over, zeg maar, vrouwen in Ismier. Ik ben daar vaak geweest. Ze zien er heel modern uit... Maar dat wil niet per, nou, per se zeggen dus dat, er, dat ze per se veel moderner zijn... dan die vrouw met die hoofddoek, die nee, misschien maar, wel veel vooruitstrevender is. Maar eigenlijk komen er dus twee culturen samen in Turkije. En, en, en, en die culturen, de, hè, je kunt ze modern of wat minder modern noemen... maar die culturen die gaan nu gelijk op. En dat is misschien ook ja, wat ja, verwarrend als je Turkije ja, wil leren kennen. Ja. Peter, ten slotte, uh, ga je je vriendin ook nog een keer opzoeken, denk je, in uh, Izmir? Uh, nee, ik ga niet naar Turkije. Maar ik vind het wel vreemd dat die vrouw zegt, uh, de gast van u Mevrouw Gerding, ja? Die zijn, Dink, ja? Ja, de, de, van, uh, ja, die zijn moderner, moderner. Wat bedoelt zij onder moderner? Bedoelt ze daarmee gekleed als een Europese dame? Nee, nee maar dat precies. Het gaat... maar, dat, maar dat is dus precies wat ik zeg. Dat wat, wat, wat, wat noem je dan modern? Van de buitenkant is het allemaal heel modern... maar van de binnenkant niet altijd, denk en ik. En dat, dat is in Turkije uh, moeilijk te zien? Turkije is, is gewoon zien... een heel ingewikkeld land. Het, niks is wat op het eerste gezicht... Lijkt. Peter, mag ik je bedanken voor je reactie? En dat je Zeker. nog maar lang mag blijven chatten met je Turkse vriendin en is meer. Ja, en, uh, maar ik ben een PVV-stemmer, maar wij kunnen het prachtig met elkaar vinden. Nou, hart, hartstikke mooi. Hoe meer mensen het goed met elkaar kunnen vinden op deze wereld, ja. hoe mooier die wereld wordt, toch? Ja. Precies. Zeker. Precies. Maar, Peter, dankjewel dank voor het bellen. Maske, Peter, ik maske, ga je is, afronden. Dankjewel ja. voor het bellen en tot een andere keer. We gaan luisteren naar die muziek ja. van jou. We gaan in dat busje. Kom, we stappen ja, in. Ja, we gaan in een busje. En waar gaan we naartoe rijden? Uh, nou, verder het zuidoosten. Verder, we vertrekken dus nu beetje... het Diabakker. We laten die ja, lelijke wijk Diabakker... van jou achter ons. Ja, die lelijke wijk gaan we uit. En rondom Diabakker is het vlak. Maar je hoeft niet zo heel ver verder te rijden. We de beginnen te bergen. En het is heel prachtig. En welke muziek, muziek zetten we daarbij aan? Um, dat heet Oscur um, G. Jameson. En dat betekent... Jij bent mijn vrijheidsbloem. ateşi sen nevruzun ateşi sen barışın simgesi öz çiçeğimsin sen doğan güneşi sen nevruzun ateşi sen barışın simgesi öz çiçeğimsin sen ben ferhat sen ben fırat Sen Murat'ım ben Serhat, Özgürlük çiçeğimsin, Havbanın çiçeğisi. Sen Şirin'ım ben Ferhat, Sen dizdesin ben Fırat. Sen Murat'ım ben Serhat, Özgürlük çiçeğimsin, Havbanın çiçeğisi. surun sandallarda umudun pesgülü çiçeği misin sen dalsında umudun yer bakırda surum. sandallarda umudun pesgülü çiçeği misin sen masanın yan ay hand eni sen, ayan, ayan, sen ahmesin yaşayan het is havamın ze zijn in zee. is gelukt. Sandy, u mag ze, u mag jij. Denis, ik hoor u, jij. Sen kokusu amareyesin, biz özgürlük çiçeğisin. Güneşte yüzünü, muzurda hüznünü aramışım. de kanlı gözyaşını, botanda gözlerini aramışım. Ey özgürlük çiçeğim, kırılan dişler bahara kanatlandığında... ...gülüşlerini öpeceğim gözlerimle. Ellerimle yüreğini çizeceğim Zagros'un eteklerine. Ahmet'in yıldızlarını takacağım saçlarına. Sana geleceğim, sana! Dilerim de umutsar, dilerim de esmer yüzlü çocukların gülüşleri olacak. İçim sen de umutsarımı, gözlerimle kim mutsarla yaşad beni. Sabahın güneşindeyim, öğleye çok az kaldı. Hele bir öyle olsun, güneş bir birisinsin. Sen beni o zaman gör. Sen doğunun güneşi, sen Zagros'un ateşi, sen benim özgürlük çeyhsin, kavga mı içi çeyhsin? Kavgamı çiçeğisin Sen şirinsin ben Ferhat Sen dicdesin ben Fırat Sen murasın ben Ferhat Özgülü çiçeğimsin Kavgamı çiçeğisin Sen yığmasın yığmayan Denizsin kurumayan Sen Ahmet'sin yaşayan Özgülü çiçeğimsin Radio 1, Casa Luna, Helco Span. En mijn gast vannacht in Casa Luna is Frederike Geerdink. Zij is journalist, ze is correspondent in Turkije. Eerst met Istanbul als... Standplaats. Nu is, is zij gevestigd in Diyarbakir. En dat is. Uh, ja, dat mag ik dus niet zeggen, hè? de hoofdstad van Turks. Ja, Koenistan. god, je mag alles zeggen. Maar, nee, maar is ik, het dus er gaan officieel altijd niet. mensen op af? Zeg nee, maar Nee, nee maar ik, ik, ik leer ook bij. Ik leer ook bij. Want ja. die Koerdische kwestie is een kwestie die weinig bekendheid geniet in Nederland. Dat is, dat is ook uh, helder uh, geworden ja. in de afgelopen anderhalf uur. We praten verder over Turkije. Uh, over uh, uh, het, het vakantieland Turkije. Over het uh, culturele rijke Turkije over de, de verschillende bevolkingsgroepen in Turkije, dus ook over de Koerden. U kunt bellen als u mee wilt praten, 0800-1121. U kunt een mailtje sturen naar kazaluna.ncf.nl. En u kunt ook uh, twitteren als u dat prettig vindt met hashtag kazaluna. Beb, goeienacht. Hallo, goeienacht. Beb, jij kent Koerdistan heel goed. Nee, nee, dat, is, uh, dat was toen ook nog helemaal niet duidelijk voor mij... dat er zoiets bestond als Koerdistan. Het verschil tussen de Koerden en de Turken. Wij kwamen terecht in Iskenderun. Dat, is, dat was in 1958. En dat ligt in wat nu Koerdistan is? Ja, ik denk het wel een nee, beetje. Nee, nee. nee, Iskenderun, nee, dat, nee, is, dat nee. ligt daar net uh, buiten. Maar ja, okay. dat ligt aan de Turkse. Ja, dat ligt ook, um, dat... ook in het in zuiden, op, een beetje op de grens van het zuiden en het zuidoosten. Ja, oh, oké, okay, oké. Okay, ja. okay. En hoe kwam je daar dan terecht in 1958 Beb? Uh, uh, Ja, dat, ik ben daar naartoe gegaan omdat mijn man daar uitgezonden was. Die werd, ze, er werd daar een haven gemaakt uh -huh. in Mersin en een vliegveld dan. Uh, Malatia. En ja. uh, toen ben ik, ik had net twee babytjes en. Uh, ik ben op eigen ge gelegenheid daar naartoe gegaan met een boot, met een mm -hmm. vrachtboot. Ik ben echt zo jaloers op. Ik wou dat ik ooit, nou ja, in 1958 werd ik nog niet eens overwogen. Maar ja. ik, wou, ik wou dat ik... Zo stoer, hè? Dat ik uh, lang nee, geleden al eens geweest krampen. was. En oh. jij was er. Dat is ja, ja, ik, wou, ik wou gewoon naar mijn man. Mijn man, die, ja, tuurlijk, ja. Ja. die zei, hij zou maar drie maanden wegblijven. Maar hij zei, we ze zijn hier een beetje langzaam en nogal corrupt. Je moest overal betalen. Hij, hij, hij moest allerlei dingen regelen, zoals het groot materieel wat er moest ingevoerd en uitgevoerd, dan moest hij naar de douane en zo. Mm -hmm. En zij duurt het veel langer. En, uh, we kunnen makkelijk, je kunt hier makkelijk uh, komen en dus naartoe komen. Maar ik werd niet door de campagne uitgezonden, dus ik ben alleen gegaan. En hoe, wel, hoe ik was ik wilde, dat om ik... daar te wonen in 1958? Ja, want toen waren er nog niet heel veel Nederlanders die naar Turkije reisden. Nee, want er zat in Mersin een, een Nederlandse club, maar dat was, een, ik weet niet hoe lang ver rijden dat was. maar daar. Uh, omdat ik niet was uitgezonden, uh, ik, wij, ik woonde gewoon apart tussen de Turkse mensen. En wat ik nou wou zeggen, wat mij achteraf vooral zo is, toen, toen ik wist van niks, ik was 21. Mm -hmm. En ik had twee baby'tjes van uh, net een jaar, tweeling. Yeah. Uh, wat me zo opviel was dat de vrouwen alles apart deden en de mannen. Mm -hmm. uh, dus het was al vreemd als, als mijn man en ik op straat liepen met die kinderen met, met elkaar. Ik weet niet, ik, ik, zou, ik zou heel graag eigenlijk nog wel eens terug willen naar de, de, die plaatsen om te kijken of is het nou nog zo. Ja, want ja. Frederike, is het ja. nog steeds zo dat mannen en vrouwen redelijk apart optrekken in Turkije? Um, jawel, Daar zit nog steeds wel een scheiding in. Maar ja. je, ziet, je, je ziet nu ook overal gewoon gezinnen lopen. Dat is niet, ja, ja. Uh, dat is ja. niet uitzonderlijk, maar nee. voor een deel is het ook nog steeds wel gescheiden. Ja. Ja. Ja. Want ja, hoe ik, lang ik, heb je daar gewoond, Beb? Wat zegt u? Hoe lang heb je daar gewoond? Een jaar. Een jaar. Ja, en ik sprak echt nul woorden Turks. Dat, dat, dat, dat duurde ook lang. Yeah. En en um, ik voelde me ook een beetje alleen, want mijn man was naar die was een kantoortje oh, ja. en zo. Ja, kan en toen, na nou, een paar weken, toen kregen die vrouw in het huis, want het was een huis met verdiepingen. De eigenaar woonde boven, die had een groot, een groot plat dak. En daaronder woonden wij en daaronder nog twee woningen waren net gebouwd en ook niet af, die kwamen ook nooit af. Want de trappen bleven altijd zo van beton, weet je wel. Maar die, die kregen door dat ik eigenlijk heel erg alleen was. En die gingen me toen uitnodigen. En het was zo ontzettend uh, lief, vond ik. Want ze hadden helemaal een tafel gedekt en allemaal lekkere dingen en thee. En alleen, ze, ze wilden alles van mij weten, maar ik kon niks zeggen. Oh, ja. Ze wilden weten hoeveel verdient je man en hoe lang blijf je hier. En, ja? En, en ze waren verschrikkelijk lief, dus nou, toen ben ik zo'n zo beetje bij beetje, via hulp, en, en uh, nog een jongen die wilde Engels leren van ons, en een leren wij wat Turks. Ja, zo kom je ja. er altijd ook ja. wel weer ja. uit, ja. He, met een ja, beetje Engels doen. handen, voeten. Ja, en heb je, ja en heb op je... de markt moest je gewoon alles, ik, ik wees het aan. Ik ja. dus zei ik boe, feit boe, feit boe, dat en dat en dat. Nou, dan nou, nou, nou leerde je na nou een keer wel. Uh, zo heet dat, hè. Ja, dus je hebt een beetje Turks geleerd. Spreek heel je er nog een heel klein beetje, of niet? Nou, ik vind het wel leuk, want er zijn heel veel Turken nu in Nederland. Ik vind het altijd leuk om te horen. En, ja. Uh, ja, daar kun je ook indruk mee maken natuurlijk, hè. Çok uh, kan, kan ik spreken nog. Wil je dat ja. nog een heel keer zeggen? Beetje. Heel klein beetje. Ja, oh, dat, en hoe heet het in het Turks? Çok biras, heel Kijk. klein beetje. Ja, cok cok cok is ja. veel. <laughs> en, uh, en weet je wat ook leuk was? Ik hoorde altijd als mijn man thuis kwam om te eten. Soms kwam hij thuis de middag en soms avond. En dan hoorde ik altijd als hij het straatje binnenkwam. Want toen had hij altijd een hele ring jongetjes om zich heen. En die riepen dan Johnny, poel, poel. En dat betekende dat ze zegels van een wilde postzegels... Ah. En ze noemden hem Johnny, want er zat daar ook ergens, uh, zat de Shell. En die mensen, die, uh, die hadden eigenlijk een beetje de... de Zaak verpest, want die gaven altijd veel geld en uh, postzegels ja. aan die kinderen. Ja, en dat wilden ze ook voor jouw man en, en dat dan. Van ja, man precies. Ook, ja, ja. Zeg, Bep, tenslotte, je bent nooit meer terug geweest? Jawel, ik ben uh, uh, veel jaren later, uh, maar toen, ben ik, toen ben, heb ik eigenlijk pas het echte grote Turkije gezien, want toen ben ik naar Istanbul en Izmir en en, en geweest. En ik, waar ik heel verdrietig over ben, we zijn in Aleppo geweest met kerstmis toen. Mm -hmm. Ik geloof dat ik er in mei ben gekomen. En, en dat was zo mooi. Dat waren zulke, ook zulke mooie, lieve, ontzettend aardige mensen. En, en nou is daar alles kapot. Nou is alles erg. Ja, dat, is dat doet pijn. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Zo te horen heb je je hart uh, uh, eertijds enorm aan Turkije verpand... Ja, en is de liefde ja, nooit de, meer overgegaan. Ja, het land, de bergen, de lucht, de, de, ja, de zeeën, ja... Ja. Mooie liefdesverklaring aan Turkije. Beb. Ja. dankjewel voor het ja, bellen. Ja, dankjewel. Okay. Toen een andere keer. Dag. Ja. Ja. Ja, je kijkt echt heel beetje jaloers uit je ogen, Frederik. Ja, ja, want uh, joh, ik, uh, ik kwam uh, hoe lang geleden? Acht, negen jaar geleden voor het eerst überhaupt in Turkije. En, en Beb was er al in 1958. Al. Dat bedoel ik. Ja. Uh, Serkan, goedenacht. Ja, goeienacht. Serkan, wat is jouw band met Turkije? Uh, nou, ik ben in Turkije geboren, in Ankara. Mm -hmm. En uh, ik woon sinds 1995 in Nederland. Uh, ik ben terug, maar dan van Koerische afkomst. Ja. En uh, toevallig zat ik in de auto terug van mijn werk en ik hoorde het. Ik zei, hé, hey, spannend. Ik ja. <laughs> uh, ja. vier uh, reacties gehad op je, in ieder geval hetgene wat ik het meest En ik weet niet of het u ook opgevallen is. Er zijn toch al vier verschillende reacties altijd, hè? Ja, mensen zijn heel verschillend als het over, over Turkije gaat en over hun. Uh, uh, uh, gevoelens ten aanzien van Turkije, ten aanzien van ja. Koerdistan. En, en, en, en, en waar, wat voeg jij toe aan deze reacties, Serkan? Nou, ja. uh, ik, ik wilde eigenlijk nu al reageren, maar ik heb dat stukje nou net gemist toen ik uit de auto ging stappen, blijkbaar. Blijkbaar heeft het al aangegeven: Nou, uh, de hoofdstad van Koerdistan, Diyarbakır. Nou, kijk, ik ben zelf van Koerdische afkomst. Ja. Uh, ik ben in Ankara geboren getogen. Tot mijn elfde dan in ieder geval. En uh, ik zie Diyarbakır echt niet als mijn hoofdstad hoor. Ik zie Ankara als mijn hoofdstad. En ik zie Turkije als. Als één geheel. Want ook, ook als je naar de familiebanden van de mensen gaat kijken, dan zie je dus gewoon dat het echt een zware mix is. Dus zeg maar met de Turken, met de Koerden, met al die andere bevolkingsgroepen die daar in Turkije leven. Dat ten eerste. En ten tweede wil ik uh, reageren op Azad uh, met zijn Koerdische kwestie. Kijk, nogmaals, ik ben zelf van Koerdische afkomst. Uh, de premier van Turkije, de achtste, uh, Turk het dat dan mevrouw uh, Frederik best wel weten, is van Koerdische afkomst. Dus in Turkije kan een Koerd inderdaad aardig schoppen. Nou, dat is het hoogste bureaucratische rang wat je kon hebben. Nou, dat had die meneer dus. Hij en werd wel vermoord hij... uiteindelijk, hè? Ja, precies. Omdat dat hij die Koerdische exact... kwestie echt wilde aanpakken. Het heeft zijn nou, wel zijn dan, leven dan, gekost. Ja, maar dan moet je dus <laughs> afvragen gaan vragen wie, wie, wie daarachter zat. En dat is dus heel interessant, want je, zelf in Turkije heb ik begrepen... Nou, zoek dat maar eens verder uit. En met Ashley Bittis, ook wel interessant, die meneer mag je ook wel onthouden, uh, dat was de commandant van Jean Darman geweest in Turkije. In die tijd, dat hebben we dus over de jaren 90, 95-96. Hij is ook toen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Of een helikoptercrash, sorry. En dat zou je dus zo ook moeten uitzoeken. Er zijn mensen geweest, kijk, daar zijn ze nu mee bezig. Als je dat, uh, ik neem aan dat je echt dat heel sterk uh, volgt. We zijn nu mee bezig om die mensen te gaan berechten die binnen de overheid, binnen de Turkse overheid, een tweede agenda hadden, hè, een verborgen agenda hadden. Mm -hmm. Ze wilden dus de PKK in stand houden, zodat bepaalde uh, elitegroepen daar zeg maar profijt van hadden. Oh ja. nou, wordt het weer ingewikkelder. Dus je hebt, nou, ja, zeg jij binnen ik, de Turkse, nee wacht, wacht even, zeker, want anders ja? volg ik het niet meer. Je hebt nee. binnen de, de Turkse overheid, zeg jij, mensen die een geheime agenda hadden, die wilden de PKK ja. in stand houden om daar uh, zelf beter van te worden. Zeg je dat? Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat, dat heb ik heel goed gezien. En dat, dat is een heel interessante kwestie. Want daar lopen nu ook een hele grote rechtszaak tegen. Want, want ken jij die kwestie, Frederike? Ja, en dat, dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd. En dat is ook niet zo heel denkbeeldig, natuurlijk, dat het waar is. Want we hebben het hier inderdaad over het op één na grootste leger van de NAVO. En lukt het nou, in 30 jaar weet, niet om de PKK-popje kleiner ja? te maken? Ik, ik Waarom dat lukt dat niet? je ja. ja, vragen bestellen he? natuurlijk. Ja, er, er staan aardig wat generaals terecht bij de uh, erger kwestie hè? In ja. Dat, uh, ja. Mm -hmm. en dat laat dus zien dat er in Turkije bepaalde uh, dingen nog niet op orde waren. En dat er sinds een jaar of tien is dat aardig de goede kant op gegaan. Ja, daar hebben we het ook over ja. gehad. Ja. Ja, en ook economisch gezien, dat zien we dus dan ook weer terug. Hè. Bijvoorbeeld dat mevrouw het had nooit geweld. In 58 is ze naar Ischender geweest. Nou, ik was vorig jaar het nou daar in de buurt. Ja. Ik kom zelf niet daar vandaan, hoor, daar niet van. Maar als ik dat ook van die mensen hoor, hoe sterk dat ontwikkeld is. Ja. Dat is gewoon, ik ga daar echt aan als er nog luistert, van, nou, ga eens een keertje terug, <laughs> boek ja. op vlieg ga er even naar terug, kijk hoe het ontwikkeld is. Ja, en dat is, dat ja, is, dat wel is een waanzinnig loop. snel gegaan, dat klopt, ja. ja. dat is in de afgelopen tien jaar, hè. Ja. Dus in de afgelopen tien jaar zijn zulke hervormingen geweest, en ook over dat koelisch kwestie waar al dat het over had. Hè, uh, sinds een paar jaar is er bijvoorbeeld, zijn er bijvoorbeeld een aantal... Uh, Koerdische zenders van de overheid. Hè? De overheid wil dus eigenlijk een er, heel andere. Frederike, inderdaad, er zijn Koerdische radio- en televisiestations? Ja, en In daar, het kijkt, daar kijkt de anderhalve Koerd naar, ja. Maar die zijn ja. niet zo populair, begrijp ik, zeker? Nee. zegt Frederike. Nou, dat ze niet populair zijn, ik denk dat dat meer komt om terug. Uh, ja, ik kijk er zelf ook nooit naar, daar niet van. Maar, maar, <laughs> maar jij zegt eigenlijk, kan als, als ik je even mag onderbreken... je zegt, er is heel ja. veel gebeurd in de afgelopen jaren... ook als het gaat om het uh, meer respecteren van, de, van hè, de, de Koerdische wensen... om in de eigen taal te kunnen spreken en de eigen cultuur ja. uh, te kunnen uitdragen. Uh, ja. Jij bent van Koerdische afstandkomst en je woont in Ankara... of je hebt in Ankara gewoond. Nee, je bent er ja. geboren, zei je, Nee, nou, ik ben er geboren en je ik ben... heb er gewoond tot 11 Precies. Uh, uh, en uh, wat ik dan zo graag van jou wil weten, jij zegt dus eigenlijk, als ik het uh, samenvat: uh, ja. uh, je kunt de heel goed en Koerd en Turk zijn. Ja, dat dat, dat, dat weten heel veel mensen. Kijk, Mehmet gaf dat ook al aan. Hè? Hij was van Turks afkomst. Maar hij, hij voegde direct eraan toe: hé, hey, ik heb heel veel Koerdische vrienden. Hè? En, uh, vroeg... Nee, maar ik heb het nu over jou, Kan Jij zegt: ja, nee, ik kan dan, en Koerd en ik, Turk ik, zijn. Ik, ik, ik sluit mij daarbij aan. Dus het conflicteert daar... niet. Nee, nee, nee, absoluut niet. Want uh, weet je wat het is? Ook in mijn familie zijn er zoveel zeg, Turkse mensen, je hebt dat mafgedeelte, dus er zijn mensen in het noorden, die zitten, zitten ertussen. Het is gewoon zo'n zware mix. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Kijk, in het oosten is het wel minder, dat is wel geconcentreerd met Koerden. Maar over het algemeen zijn er vrij weinig mensen die kunnen zeggen, ik ben een Turk, 100% Turk, of een 100% Koerder. <coughs> Oké. Okay. Dus, Daar zijn ja. er echt vrij weinig. Ja. Oké, okay, Serkan, jouw ja. punt is, is, is ook helder, denk ik. Ik vind het inderdaad enorm leuk. En volgens ja. mij vindt Frederik dat er ja, verschillende dat ze, reacties binnenkomen. Ja, en het is ook wel heel erg waar wat hij zegt. Um, dat heel veel mensen niet... Uh, ja, dat is er door, door het systeem inge, ingepompt dat iedereen uh, Turk is. Maar er zijn inderdaad... Turken komen overal vandaan. Van de Balkan, uh, Griekenland, uit uh, Syrië. Ik heb ook een vriendin in Istanbul en die heeft uh, wel zes verschillende nationaliteiten in haar voorouders. Maar ja, is ja, ook een Turk. En en maar zou je kunnen zeggen, ik, ik ben Nederlander, maar ik ben ook Zeeuw ja. en Fries? Uh, exact, zo moet je het zien, denk ik. Ja. En ja. Dat, dat, dat niveau ga je pas bereiken als je economisch gezien sterk genoeg bent. Oké, okay, Serkan. Uh, ik, ik, uh, nog één woord volgens mij ook wel een beetje mee te maken heeft, is... Um, zulke reacties als wat jij nu zegt, jij bent behoorlijk genuanceerd. Ja. Dat zijn heel vaak Turken, Koerden die in Nederland, in Engeland, in Canada wonen. In Turkije ja. wordt dat veel minder gezegd als ik tegen een Turk in Cappadocië zeg: misschien heb je wel Turks, bloed, of, misschien heb je wel Grieks bloed, want daar hebben je vroeger zoveel Grieken gewoond. Nou, dan krijg ik waarschijnlijk ruzie. Herken je dat, Zeker? Ja. Terwijl jij. Nee, ik heb dat ik niet. Kijk, je, als je Turkije wilt gaan studeren, moet je er echt rustig 40 jaar vooruit trekken. Want ik ben zelf er ook heel sterk mee bezig. Oh, ja, dat, dat is ook waar. Ja. Nou, dat vind ik een hele hoopvolle <laughs> dit, conclusie, ja. hè? Voor jou, het, vooral, het, Frederik. Je ja, heb het, ja, de graf, ik hebt ook ja, even je ja. Ja, klein geven. Ja. Het, het is gewoon zwaar ingewikkeld. Want ik vind dat ook misschien geschiedenis. Ik vergelijk dat met van Nederland. Ik studeer zelf geneeskundeclasse hier. Met ben arts. En ook in mijn werk kom ik dus ook van verschillende nationaliteiten tegen. En waar het mij om gaat is van. Je, je laatste punt ga je maken, zeker, dan ga ja. ik naar een volgende bel als je het goed vindt. Is goed. Ja. Ik, ik, ik, de, Turkije, de regering nu op dit moment heeft 2023 als streven, dat geeft ze dus ook heel sterk aan van hé, hey, we gaan naar 2023. En wat, uh, wat we daarmee mee willen bereiken is zeg maar een economische stabiliteit met daarin verbetering van de mensenrechten, hè, zoals de mensen bijvoorbeeld uh, binnenkort uh, onderwijs in hun uh, moedertaal kunnen krijgen, dus in het Koerdisch eventueel als ze dat zouden willen. Ja en andere hervormingen, dan denk ik dat dat Koerdische kwestie helemaal van de ban is. En voor mij zelf, als dat, ja, uh, hij is ook nog goed blijkbaar, maar dan uit Irak... Sorry hoor, want daar heb ik echt helemaal geen boodschap aan. Zeker. Je... Je... Waar uh, je punt is duidelijk: als het goed gaat in Turkije economisch gezien. dan uh, zal de Koerdische kwestie ook op die manier uh, opgelost kunnen worden. Dankjewel en ik wens je nog alle succes met het afronden van je uh, studie medicijnen. Een mailtje van Paulus Vis. Paulus Vis vindt het een uitermate boeiend onderwerp uh, vanavond. En zegt: ja, het lijkt een beetje op wat er in uh, België speelt. Daar hebben we al lang de taalstrijd. Twee totaal verschillende culturen die één land moeten vormen. Vlamingen en Walen, uh, uh, heeft het trekjes van dat probleem, het oh, Turkse probleem? Vergelijkingen, vergelijkingen. Ik, ja. ik haat ze eigenlijk. Ik haat niet veel, maar vergelijkingen. Nee, maar dit, dit is een, een, een probleem dat <lacht> we nog een, een beetje kunnen begrijpen in Nederland. Dat Turkse probleem is zo uh, uh, uh, groot, hè, of het probleem, maar ik bedoel dat Turkije is een zo ingewikkeld land om te begrijpen. Ja, maar in strengen. Wallonië en in, Vla en in Vlaanderen hebben ze wel dezelfde rechten, zullen we zeggen. Dus, dat maakt dus, het... dus ja, vergelijkingen gaan altijd zo niet op. Ik vind dat echt zo moeilijk. Nee, dus dat is en moeilijk ook over taal, ook wat de laatste Bellen ja. zei. Ja, ze hebben nu ook uh, Koerdische les op school. Ja, het begint als kinderen elf zijn. En dat is dus als ze eigenlijk hun moedertaal al vergeten zijn. En dan mm -hmm. mogen ze hem weer opnieuw leren nadat het eerste Turks erin gepompt is. En ze denken... Ik, ik was in een klein dorpje en ik was, had net mijn eerste lessen Koerdisch gehad... En ik had natuurlijk ook geleerd, wist ik al, dat Roş, het woord Roş, is heel belangrijk in het Koerdisch. Dat betekent zon en dag. Dan zie je heel veel terug, ook in de vlag, Koerdische vlag zit een zon. En ik vroeg aan de kinderen daar, jonger dan tien. Um, weten jullie wat Roş betekent? Nee, wat betekent, um, wat betekent gunesh? Dat is het Turkse woord voor zon. Wat, wat is dat in het Koerdisch? En toen zeiden ze, dat is hetzelfde in het Koerdisch, dat betekent ook gunesh. Hmm. Zeg ik zei nee, het is Roş. In jouw taal is dat Rosh. Nou ja, na drie dagen had ik de kinderen zover. Als ik zei Gunesh, riepen zij in koor: Rosh. Ja, ja, ja. Maar goed, die, die kinderen gaan dus naar school. En die vergeten hun eigen taal. En dan wordt er gezegd: Ja, maar nu hebben ze. Wat willen ze nou nog meer? Ze hebben zelfs lessen in het Koerdisch. Ja. Misschien moet je daar eerder mee beginnen. Je, je, eigen, zeggen. Je, je eigen taal leren in een keuzeles. Weet je, het is je eigen taal. Die, je eerst, die er eerst uitgeramd wordt op school. Want alleen in dat klasje mogen de maar kinderen jij dan Koerdisch praten. En de rest, als, om... je op de school, als je in de gang op school Koerdisch praat... nou, je krijgt tegenwoordig maar misschien ook nog wel een klap. Nee, maar in principe maar... zeg jij van... eigenlijk zou je gewoon op iedere middelbare school... En Tur of, of lagere school en Turks en Koerdisch moeten krijgen... Ja, als mensen dat willen. Mensen wat nu, wat nu uh, van de Koerdische beweging de, de, de wens is... om het hele Ko onderwijs in het Koerdisch te laten zijn... zodat kinderen hun moedertaal heel goed leren. Dan is en het, het tegelijkertijd... wel lastig om in Turkije een, een ja, plek maar te ze vinden. Zeggen, Want je tegelijkertijd... bent wel onderdeel van ja. dat land Turkije natuurlijk. Ja, ja dat, dat is dan... Stel dat je in Friesland alleen maar in het Fries uh, ja, les maar krijgt. Maar als je tegelijkertijd um, heel goed les in Turks krijgt... en tegelijkertijd... Kijk, die, die Koerden die kijken, die kijken heel veel Turkse tv oké. Dus die weten ook heel goed wat er in, in, uh, in de rest van Turkije gebeurt. Wat de emoties daar zijn en alles. Dus als die tegelijkertijd op school ook heel goed Turks leren... en tegelijkertijd wat ze al lang doen. Turkse tv kijken, al die talentenshows, alle soaps... dat wordt daar ook ge gefroten. Dat dus kan bij Sertap Erinneren zijn daar ook populair. Ja, en dan, en dan leer je allebei... Allebei de talen heel goed. Dan word je zeg maar volledig tweetalig opgevoed. En dat zou die taal kunnen redden. En dat zou, ja, dat is heel belangrijk. De Koerdische taal is ook voor een flink deel, wordt dat ook overgedragen met, uh, met muziek, met verhalen. Ja. En, en als je die taal daar niet meer voor hebt. Ik ben laatst naar de Koerdische Hamlet geweest. En uh, die. Is dat is een Koerdische uh, versie van Shakespeare, ja, of? Uh, ja. ja? ja. En, um, en, dan, en dan is dat dus naar het uh, heel academisch mooi Koerdisch vertaald. Maar uiteindelijk heeft die. Het vertalen ervoor gekozen om delen in, in wat meer dorps in wat lager Koerdisch zeg maar, te vertalen, omdat mensen het anders niet zouden snappen. Maar zo gaat het dus ook gewoon heel veel verhalen, heel veel geschiedenis, cultuur, familietradities... gaan op die manier verloren, omdat ja. mensen hun taal niet meer kennen. heel jij erg. Zegt, jij zegt, er moet veel meer ruimte uh, nog voor die koelie taal ja. komen... dan er nu gegeven wordt uh, vanuit ja. de Turkse staat. Ja. Wat, wat, wat Sekhan trouwens net zei, dat, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Hij zegt, als het economisch heel goed gaat in Turkije... kan dat ook heel goed zijn voor alle verschillende ja. groeperingen... die met elkaar Turkije vormen. Ja, ja maar ja... ja. Dat zie je natuurlijk wel vaak, hè? dat als het ja. economisch goed gaat in een land... dat iedereen daarvan profiteert en ja. dat mensen de teugels ook wat laten vieren. Dat een staat de teugels ja. laat vieren. Ja, maar ondertussen gaan bedrijven niet investeren in het Zuidoosten. Um, omdat er natuurlijk toch nog steeds geweld is. En je ziet ook, um, er wordt nu in Hakkali in de, in de meest Zuidoost-provincie... een vliegveld aangelegd, wat natuurlijk heel goed is voor de economie daar. Maar de PKK frustreert dat, die vindt dat staatsinmenging... Uh, dus daar, wordt, daar worden ook werknemers van ontvoerd. Daar worden aanslagen op gepleegd, zodat het werk weer om zeep geholpen wordt. Dus dan, dus, dan werkt de PKK uh, eigenlijk tegen de Koerdische zaak op dat moment. Ja, nou, zij, noemen, zij leggen dat natuurlijk anders uit. Ja. Maar in die zin, die, die enorme boom die Turkije doormaakt economisch... die zie je in het Zuidoosten niet per se terug. Ja, ja. Daar zie je ook dat, dat um, mensen hun oude werk van... Bijvoorbeeld herders kunnen hun werk niet meer doen... omdat heel veel gebieden militair terrein zijn verklaard. Dus al die kuddes kunnen nergens meer naartoe. Nergens naartoe en, ja. Ik heb uh, Sirjan aan de telefoon, als ik je naam goed uitspreek. Goedenacht. Goedenacht. Sirjan, wat is ja. jouw band met Turkije? Uh, mijn band in Turkije is uh, gevormd door het uh, uh, Koerd zijn. Uh, ik ben uh, een Koert geboren in, uh, in Irak. En woon sinds 1993 uh, uh, in Nederland. Ja. Vanaf uh, mijn negende jaar. Ja. Dus dat is, uh, dat is de band met, uh, met Turkije. En uh, hoe, hoe ervaar jij die relatie tussen Koerden en Turkije? En Turken? Nou, ik, ik moet zeggen dat het uh, heel erg afhangt van... Uh, ik hoorde Frederike dat net ook zeggen... van uh, de Turken die in, in het Westen wonen... Uh, ten opzichte van de Turken die uh, daadwerkelijk in Turkije wonen. Mm -hmm. Ik dat, merk uh, dat ze hier in het Westen toch uh, veel opener zijn om over deze kwestie te praten en je uh, meer te zien als een, als een medemens. Terwijl uh, in Turkije is de trots wel, dusdanig groot dat ze uh, het echt niet over de Kurdische kwestie willen hebben. Mm -hmm. Dus ook oh, oh, jij zegt eigenlijk de, de Turken in Turkije zijn uh, uh, uh, eigenlijk veller als het om die kwestie gaat, dan Turken uh, die in het buitenland wonen? Uh, ja, ja, kijk, he. ik, ik heb dat uh, in, in leven te meegemaakt. Ik heb in uh, Oostenrijk gestudeerd, waar ik uh, ook de Duitse taal heb uh, moeten volgen, ja. of uh, wil volgen in dit geval. Um, we moesten een presentatie geven in, uh, in het Duits over een onderwerp. Nou, ik had uh, Koeristan uh, genomen en uh, daarbij vertelde ik natuurlijk ook van ja, het is uh, opgedeeld in vijf landen, waarbij uh, Turkije een van de landen is. Um, voor die presentatie hadden we een aantal uh, Koerdische klas, of uh, Turkse klasgenoten. Nou, die gingen gewoon normaal met mij om. Maar sindsdien was er een discussie ontstaan. En ze hebben me um, een half jaar lang, tot, totdat ik wegging, hebben ze me niet meer aangekeken. Maar dat was dus in Oostenrijk? Uh, ja, dat waren wel Turken die uh, naar Oostenrijk waren gekomen voor studie. Oké, mm -hmm, oké. Okay, okay. mm. Maar hoe, hoe zie jij nou die... die uh... Uh, oplossing. Want er uh, is beweging. Daar zijn we het allemaal over eens. Hè? De mensen die bellen, Frederik vertelt dat. Er is beweging. Uh, die beweging gaat nog niet snel genoeg, vinden veel mensen. Maar er is beweging. Hoe zie jij die, die oplossing van het, hè, om het uh, zo te noemen, het Koerdische probleem binnen Turkije? Want jij hebt een band met Koerdistan. Je bent een uh, Koerd-afkomstig uit Irak, zeg je. Mm -hmm. hoe, hoe zie jij de uh, oplossing voor je? Uh, ik Um, ik, ik denk dat de oplossing meer zit in um, hoe, de, hoe de mensen t, uh, tegen de kwestie zelf aan gaan kijken. Um, als je kijkt in Turkije, um, je hebt Turken die, uh, die, die openstaan voor, uh, voor de Koerdische kwestie. En uh, zolang de staat zelf niet openstaat. En ik hoorde uh, vorige uh, Belder ook wel uh, noemen van. Ja, maar we staan er wel open en uh, worden uh, tv-zenders en dergelijke worden, uh, mogen nu toegelaten worden. Ja. Maar zoals Frederik terecht zegt, als je niet eens je eigen taal mag beoefenen, dan komt dat niet. En uh, zolang je van kind af aan al leert van kurisam bestaat niet, kurisam bestaat niet. Uh, het, we zijn alleen maar Turken. En als je daarmee opgevoed wordt, dan uh, zul je die harmonie ook niet bereiken. En in dit geval geldt het niet alleen voor voor de Turkse gemeenschap, maar ook voor de Koerdische uh, gemeenschap... die van jongs af aan um, meekrijgt van... oké, okay, wij zijn Koerdistan en we moeten veld tegenaan. Um, daardoor krijgt je dus kwesties waarbij als uh, uh, de regering de, de Koerden wel wil gaan helpen... dan krijg je dat de PPK, of PKK daar... Um, uh, Daartegenin gaat. Maar eigenlijk, Siriaan, zeg jij... Uh, uh, beide groepen, hè, zowel de Turken als de Koerden... moeten misschien wat minder fel worden... moeten wat meer uh, uh, toegevelijk zijn... en meer begrip voor elkaars positie uh, uh, uh, laten zien. Daar, daar begint het mee. Ja. ja. Frederike, ben je dat met Siriaan eens? Ja, wat ik, ik heb natuurlijk een plaknootje bij me liggen... en ik heb opgeschreven um, met een rondje... om Koerdische problemen, want zo noemde hij het... Um, Sommige mensen zeggen het is eigenlijk niet een Koerdisch probleem, het is eigenlijk een Turks probleem. <laughs> <laughs> um, um, want ik merk dus doord, doordat, uh, Koerden, doordat er zoveel geassimileerd is dat Koerden zich heel bewust zijn van wat er in de rest van het land leeft, maar Turken eigenlijk niet um, zo erg bewust zijn van wat er in het Koerdische deel van het land leeft. Um, en dat het probleem dus misschien wel meer bij de Turken zit dan bij de Koerden. Ja, dus maar dat is een gedachte, daar ben ik zelf ook nog niet helemaal uit. Oh. Nee, maar dat, dat, dat, is, dat is een aanname. Maar <lacht> met de grote lijnen van wat Sirjan uh, betoogt eens? Van dat de oplossing ja, wel zou maar, kunnen liggen ja, in, in. Ja, een mensen begrip zeggen dat Mensen elkaar? zeggen dat altijd, hè, de waarheid ligt dan ergens in het midden. Maar of ik wist nog even, dat zegt hij niet. Hij zegt dat nee, je moet meer openstaan ja, voor elkaar. Ja, ja, jawel. Maar ik, ik, is uh, hij ik geloof dat nou, ik geloof dat. Koerden dat dus meer doen dan Turken, omdat Koerden, veel, omdat Koerden zo geassimileerd zijn en dus heel goed. Die kijken ook naar de Turkse nationalistische journaal en die zien dus hoe Turken dat hun zien. Maar, ja. maar, maar andersom ja. is dat niet zo. Zeg dus, het laatste kort. woord is wat dat betreft voor jou. Hoe zie jij dat? Uh, ik ben het wat dat betreft uh, met haar eens. En ik zal een um, uh, klein k voorbeeld. Ja, kort zeg Jan, want het is bijna kort. twee uur. We zijn bijna aan het eind kort. van de uitzending. Ja. Uh, nou ja, dan, dan wil ik uh, eigenlijk gewoon mijn, uh, mijn laatste woord zeggen... met, uh, met mijn voor dat jullie uh, deze kwestie op de, op de radio uitzenden. Ik, uh, ik ben er zeer trots op. Zeer dank dankjewel uh, voor het bellen. En Ga ik uh, gewoon nog je je even, even een heleboel taal doen... en mensen verwijzen naar voordekunst.nl. En dan gaan ze zoeken op Kurdish. En dan kom je op mijn crowdfundingactie voor mijn boek Geeft Gul. Kijk, dat had je eigenlijk niet mogen zeggen, hè? Oh. Maar hierbij ja, dan toch... toch <laughs> Frederike Geerling, dank je wel dat je hier wilde zijn. Zeg aan dank je voor het bellen. Lang. En alle andere mensen die meegepraat en getwitterd en gemaild hebben... ook dank voor het bellen. Het is een enorm ingewikkelde en complexe kwestie. Ja. Maar we hebben de kwestie misschien wel duidelijker kunnen maken uh, vannacht. Ik hoop we het. hebben veel kanten kunnen belichten, ook in het tweede uur. En dat is ook wel helemaal mooi dat, ja, uh, dat er alle bellen. kanten meegepraat uh, is. Ja. We hebben veel kanten kunnen laten horen over uh, uh, uh, dat uh, stuk turkije Koerdistan. waar jij... Uh, uh, je hebt gevestigd in Diabakker. Ik wens je alle succes met je werk, alle succes met je boek. Dankjewel, Dank dankjewel. je wel. Dank dat je hier wilde zijn en graag tot de Heel graag kant. gedaan. Frederik en Morgen is Casa Luna er opnieuw. Dan praat Frank Dumosch met de Haagse wethouder Marnix Norder... over zijn plannen om 11 miljoen euro te investeren in de Haagse Schilderswijk. Voor straks, hebben we plezier bij Roel Koeners. Dankzij hem klinkt de nacht anders hier op Radio 1... En wat uh, Casa Luna betreft, graag op morgen. Even een kleine correctie. Roe Koenas is er niet vannacht, hoor ik net. Het is Paal van Gelder die de nacht uh, anders laat klinken. Maar uh, daardoor klinkt die nacht niet uh, minder. Uh, veel plezier bij Paal en tot een andere keer. Goeiedag. Hey, fijn, dankjewel. Ik vond echt, wat ik heel erg leuk vind. Want ik had me een beetje voorbereid. Ik, ik, ik, uh, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV